Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Er rijden al urenlang geen treinen van en naar Utrecht. Kom doordat er aan het eind van de middag een stroomstoring was... die heeft veel problemen veroorzaakt bij seinen en wissels. Mijn collega Lidwien Gevers staat op Utrecht Centraal. Daar hebben reizigers natuurlijk maar één vraag. Wanneer kan ik weer verder? Daar valt eigenlijk geen zinnig woord over te zeggen. Dat kan over een half uur zijn. Dat kan over anderhalf uur zijn. ProRail vindt het nog te vroeg om te zeggen... dat mensen er rekening mee moeten houden... dat ze vanavond niet meer thuis komen... Er is gratis koffie en thee voor de mensen hier en uh, ja, daar zullen ze het even mee moeten doen. Er worden geen vervangende bussen ingezet omdat er te veel gestrande reizigers zijn. Omdat Utrecht het belangrijkste spoorknooppunt van ons land is... zijn er ook problemen in andere delen van het land. Bij een ruzie in Helmond is een jongen van 14 in zijn been gestoken, dat de politie. Een andere jongen van 14 uit Eindhoven is opgepakt. De ruzie was in het fietsenhok van een school. Het slachtoffer zou een leerling van die school zijn, de verdachte niet... De politie in Helmond weet niet waar de ruzie over ging. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn geen uitvens welkom bij de Europa League wedstrijden tussen Feyenoord en Aas Roma. Dat betekent dat er op 15 februari geen Italiaanse fans naar Rotterdam mogen komen. En dat Feyenoorders de wedstrijd in Rome thuis vanaf de bank zullen moeten kijken. De Italiaanse hoofdstad wil geen Feyenoordfans meer in hun stad na de rellen in 2015. En omdat de Rotterdammers niet meer naar Rome mogen, mogen de Romeinen ook niet naar Rotterdam. Ja, het lijkt wel een camping in het Flevo ziekenhuis in Almere. Naast de bedden op de geboorteafdeling staan campingstoelen voor het buidelen. Oftewel, je net geboren baby op de blote huid van de ouders leggen voor een betere bonding. Maar die stoelen moeten natuurlijk wel lekker zitten. En dus is het ziekenhuis een inzamelingsactie gestart voor nieuwe. Er is door de overheid uh, wordt er bepaald waar de budget voor is. Uh, en dat is met deze stoel niet zo. Uh, en dat geldt ook met de verzekering. Uh, wordt dat toch niet vergoed? Het moet gewoon kunnen voor iedere ouder. En dat, dat de comfortabelheid één uh, staat. En net zo voor de babytjes, dat ze ook lekker langer uit kunnen liggen. Ja, de nieuwe stoelen die het ziekenhuis wil zijn in hoogte verstelbaar. En ouders kunnen dan ook, heel chill, met hun hoofd naar achteren leunen. Dan het weer vanavond en vannacht op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of vijf. Morgen begint zonnig, later bewolkt en regen bij 8 tot 10 graden. ZFM, Verkeersupdate.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 Jij deelt vanavond jouw favoriete muziek en bepaalt wat er gedraaid wordt, want dit is Play It Loud Fans.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 Het programma waar de metalfan zijn of haar favoriete metalmuziek mag uitzoeken om door mij te laten draaien. En degene daar uiteraard over mag vertellen. En mijn gast van vanavond heet Mark Zwart. En heeft een lekkere playlist ingestuurd met vooral veel metalklassiekers. Mark, welkom in de ZFM studio en bij Play It Loud vanavond. Bedankt dat je er bent, man. Dankjewel, Marcel. Graag gedaan. Vertel even voor de luisteraars even in het kort uh, wie je bent, wat je doet, zoal qua werk en wat je bezighoudt. Uh, ik ben geboren in Amsterdam, ben 56 jaar. Ik werk bij een auto in Noordwijk. Oké. Okay. En ja, ik ben met uh, heavy metal met Iron Maiden in de. Uh, daar is het bij begonnen eigenlijk. Oké, okay, nou, daar komen we zo nog verder op ja. terug uiteraard. Uh, nou, leuk uh, dat je er bent. Uh, zoals jullie gewend zijn van mij begin ik elke uitzending een uur natuurlijk met een knallende uuropener En koos ik aangezien Mark geen specifieke volgorde qua playlist had uh, voor het altijd lekkere motorhead met Go The Hell van het album Iron Fist uit 1982. Uh, vertel eens Mark, hoe en wanneer begon de liefde voor heavy metal bij jou? Want je begon er net al over. Iron Maiden... Ik denk 30 jaar geleden een beetje. Okay, dat was in die buurt lange tijd. Ja. Ja, dus eigenlijk met fietsen begonnen. Ik ging fietsen en dan was de andere muziek vond ik niet goed genoeg. Uh -huh. Ik denk, nou, ik zet een beetje wat harder muziek op, en dan ging ik fietsen beter. En dan ging je een stuk sneller. Ik ging een stuk sneller. <laughs> je was er zo weer thuis. Ja, toen ben ik een beetje aanraken meegekomen. En ja, het geeft mij ontspanning. En jij zegt: je fietst graag? Ja, ik fiets heel graag. Ja. Oké, okay. doe je dat heel vaak? Uh... Per week of per... Ja, elke de, man, dag. de zomer in het weekend, zaterdag en zondag. Oké. Okay. Met de wielerclub. Oh, je hebt een wielerclub ook. Ik zit op een wielenclub. Oh, leuk man. Dus uh, ja, het is passie. Ja, fietsen is altijd lekker en En dan lekker ja. heavy metal op je hoofd. Ja. ja, maar is dat wel gezellig voor de mede-fietsers dan? Als ik alleen fiets. Oh, alleen als je... Oh, oké. Dan wordt het een beetje gevaarlijk. Ja, hè? precies. Dat is ook niet... Dus, de... uh, natuurlijk. Ja. Oké, okay. dus je hebt eigenlijk altijd wel al heavy metal op staan als je... Ja, het geeft rust. <clears throat> ja, gewoon even een kick mijn hoofd leeg maken. En, dat, ja. Ja. en dat is iets ook een, een prima remedie voor, natuurlijk. Ja. ja. ja. ja. ja. Snap ik ja. wel. En uh, was Motorhead ook uh, een van jouw eerste bands waar je naar luisterde Of was het een andere band? Je ja, had Motorhead. Aymeden, ja, uh, Motorhead, player, Daar ben ik een beetje opgegroeid. I-Meden. Een beetje die, uh, die kant de op. De Trash-klassiek is de jaar 80, zeg maar. Ja, ja, ja klopt, altijd, klopt, uh, klopt. Dat, altijd maar het blijft altijd lekker. En daar staat de lijst ook vol mee vanavond. Ja, dus uh, blijf luisteren, allemaal. Uh, en wat betekent metal, uh, metal muziek voor jou precies? Uh, wat uh, vind je daar bijvoorbeeld zo goed aan? Geef me rust. Geef je rust, ja. ja. Hoe raar het ook klinkt, hoe harder, hoe harder ja. de muziek hoe meer rust dan mij dat ja, geeft? Ja, ik heb het zelf ook hey, het is ja, wel bij lekker. een uh, gefrustreerde dag of zo. Als je een mindere dag hebt, ja, dan draai ik, dan ik lekker, metal en dan ben lekker ik weer... goed hard uh, ja. aan zitten Ja, ja kijk, ja. Zodoende. Dat was ook bij de volgende vraag. Ja, jouw gemoedstoestand bijvoorbeeld, is dat uh, ook van invloed op uh, de soort metalmuziek die je luistert? Uh, als je bijvoorbeeld ja. een beetje een boze bui hebt, dan draai je bijvoorbeeld uh, harde metal. Het, dan moet ik keihard. Dan gaat het echt hard aan. Dan moet echt hard aan. De harde metal ook, zeg maar. metal. Ja. echt het ramwerk. En als je vrolijk bent, wat draai je dan bijvoorbeeld? echt in de goede bui bent? Ja, ja met LK, uh, Rijmstein, ja, Rijmstein. Dat... Een beetje meer de toegankelijke metal of zo. Ja, ook. Ja. Ja, ja, ja. Maar Rijmstein is gewoon... Ja, dat, wel jouw all-time favorite. Dat is mijn, uh, mijn grote favoriet. Oké. Okay, okay. En die shows zijn geweldig. van, van Oké, okay, nou, dan komen we ook uiteraard zo direct nog uitgebreid nou, op terug. Op ja. de shows. Uh, wat betreft jouw ingezonde playlist uh, staan er natuurlijk veel klassiekers in. Uh, ben je meer van de oldschool metal of meer van de moderne bands? Uh, alle twee jaar. Alle twee wel? Alle twee eigenlijk. Maar ja, ik denk dat modern, dat hoor je al vaak genoeg. Ik denk, we doen dus een keer een beetje old school. Ja, dat is altijd goed. Dat is ook wel lekker, toch? Ja, sowieso hoor, hoor, je, dat met hoor je niet vaak. te weinig op de radio. Dus uh, wat ja, dat betreft... daarom. Uh, daarom. Maken wij daar graag een uitzondering voor? Dank je, Altijd goed. Uh, nou, het eerstvolgende nummer dat er op jouw lijst stond. Uh, is eveneens een klassieker van de Heavy Metal goden van Judas Priest. Je koos voor het uh, hele snelle Painkiller. van ja. een gelijknamige album uit 1990. Mogelijk een van de hardste platen van de band, denk ik zo. Uh, ja, ik denk het wel. ja. ja. ja. Dat hoef ik ook niet te vragen waarom je die dan uh, uitgekozen ja. hebt. Ja, dat is lekker, hè? Ja, dan ga je wel een heel stuk sneller op dan fietsen. Dan ga ik heel hard op fietsen. <laughs> nou, We gaan hem er lekker in knallen. Dank je wel. We fietsen hem erin. Ja, lekker. Ja, we blazen de hele studio op hier ook. Oh. Ja. Het mengpaneel is echt al overload, dus we uh, gaan hard. Dat was natuurlijk het klassieke Angel of Death van niemand minder dan Slayer. Een van de fresh metal-grootheden en onderdeel van de Big Four... naast Metallica, Megadeth en Anthrax Alleen uh, Anthrax ontbreekt op jouw lijstje vanavond. Ja. Uh, niet zo fan van? Jawel, jawel. Oh, maar ik moet een keuze maken. Ja, je moet een keuze maken. Ja, dus, dat is ja. helaas uh, moeilijk. Moeilijk. <laughs> maar twee heel uur. moeilijk. Heel ja, moeilijk heel dat moeilijk, kan ik me, me voorstellen. Moeilijk. Maar goed, je hebt een lekker lijstje ingestuurd. En uh, dat uh, komt heel goed vanavond. Angel of Death is natuurlijk een van de bekendste nummers van Slayer naast Rain and Blood. Nee. Natuurlijk ook uh, beide op het gelijknamige klassieke trash album van de band uit 1986. En je bent ook met uh, de betekenis bekend achter deze klassieker. Nee, niet echt. Nee. Niet echt. Je nee, weet nee. niet waar het ja. over gaat, dit nummer. Ja, Angel of Death. Ja. Ah. Wie was de Angel of Death? Engelen of de dood. Ja, ja, de man. Ik the heb het daar niet in nee. Nee, nou, nou. Oké. Okay. De ware betekenis, ze zingen over Jozef Mengele. En dat is een, uh, een man die in de Tweede Wereldoorlog heel veel nazi's heeft uh, vermoord. Oké. Okay. Hij was okay. een dokter. Oeh dus uh, ja die uh, nam het Dr. Uh, niet zo nou. <laughs> die niet zo nou, nauw nou, dus, dus uh, ja en uh, ja, de gitarist uh, ik geloof uh, Jeff Hanneman die uh, was erg geobsedeerd door de Tweede Wereldoorlog en uh, zodoende nou, heeft hij het nummer uh, geschreven over deze man. Ja, oh, verschrikkelijk uh, nou, weet je, wat verleden helaas. Uh, nou ja, we hebben nu drie grote favorieten van je gedraaid. Maar er is, uh, is er eigenlijk één favoriet qua metalband die je voor jou uitspringt? Je had het net ook al uh, een beetje geopperd. Ik denk dat dat uh, Ramstein is zo, denk ik. Ja. ja? ja, ja. En waarom? Ja, de, de shows... Ja, die zijn natuurlijk vet. Ja, die zijn vet. Maar ja. ook gewoon de muziek. Ja. Ja. Ik weet hoe ik het uit moet leggen. Maar de muziek spreekt jou het meest aan. Ik spreekt dan, me uh, zo aan. Ja. Zeker dat... Ja, hij zegt gewoon waar het op staat. Oh, ja. Hey, hij dat is hij heeft geen blad voor de mond. Nee. nee hij is ook uh, zeker uh, in het nieuws uh, wat dat betreft uh, niet heel nee, erg positief. Maar. Nee. Maar ja, het is niet bewezen. Dus nee, nee. Dat, uh, Ze hebben het nooit kunnen bewijzen. Dus. Nee, oké. Okay. Maar gewoon, ja... Uh, ja, ik weet het, heb gewoon wat. Het heeft gewoon wat de, de muziek, de, de, de, chic, melodie, de, uitstraling, de, de melodie, de de melodie, de teksten. Ja, zeker. De, de videoclip waar het over gaat. Ja, die zijn ook best wel, uh, noem je dat? Heftig, pittig, ja, heftig, ook inderdaad. Heftig, ja, sommige clips. Ja, met dus, bij het ja. vorige. <laughs> dus dat blijft mijn allergrootste favoriet. Ja, dat uh, wil ik geloven, inderdaad. Het is ook een, uh, een lekkere band, uh, Ja, zeker, zeker. Uh, daar komen we ook uiteraard nog op terug. Want uh, concerten gaan we straks uitgebreid behandelen. Je bent er ook geweest natuurlijk. Ja. Uh, we hadden net al Slayer gehad van de Big Four. Maar ook de andere twee staan uh, nog op jouw lijstje vanavond. Met Elka komt straks nog aan de beurt in dit eerste uur. Maar eerst gaan we nog even naar Dave Mustaine en Co. van Megadeth. Zo. Draaien voor je. Een lekkere trash metal georiënteerd eerste uur, kunnen we eigenlijk wel zeggen. Als er één genre binnen de metal behoort tot jouw favoriete, is dat volgens mij wel de trash metal, kan ik me ja. zo uh, ja, indenken? Ja, ja, ja. ja, ja aangezien ja. de lijst hè. Ja, uh, ja. En is dat ook uh, een lekkere uitlatklep uh, wat uh, ja, ja, voor jou betreft? Ja, ja? ja, ja. gewoon even nergens aan denken, kot. En uh, zit je dan op je, uh, je, je fiets ook uh, een beetje erg gedart spelen. Of, uh, nee, nou, gaat dat is een beetje niet. lastig om natuurlijk thuis te fietsen. Nee, Mij nee, <laughs> Maar ja. ook als ik thuis zit, komt er een op, licht ja. uit. Ja. En dan gewoon echt geconcentreerd op. De muziek de, de en, muziek. Uh, en uh, vergeet ik alles wat er omheen gaat. Ja, precies. Oké, okay, de dag helemaal vergeten. Dan vergeet ik alles. <laughs> ja, dat, uh, dat ja, is uh, voor uh, mij idem dito. Ja, uh, de, de muziek is gewoon de perfecte uitlaatklep wat ja. dat betreft, zeker. Ja. En uh, Megadeth, wat vind je daar zo goed aan? En waarom koos je voor Holy Wars, The Punishment, Doom, die hebben we zo gaan horen? Uh, de verschillende, ja, verschillende melodieën. Ja, dus dan het, is het gaat rustig. inderdaad van hak het op het tak omhoog, inderdaad. En dan ja. wordt hij weer wat rustiger. En Megadeth ja. heeft dat wel heel erg. Ja, klopt. Wel. Vooral in dit nummer. Ook op ja. dat, dat album ja. zelfs. Um, het uh, komt van, even kijken, Rust in Peace natuurlijk, ook uit 1990. Klopt. Uh, door veel fans ook gezien als het sterkste Megadeth-album aller tijden. Ben je dat er ook mee eens? Meeker mee eens. Ja. Ja. Nou, we gaan hem lekker erin knallen voor je. Geweldig, oh, lekker. Kido. Megadeth Zombie. dus, met the Holy Wars, The Punishment 2. Het nummer van vanavond kwam voorbij van de Groove Metalers van Lamb of God uit Richmond. Met het nummer Nevermore van de laatste plaat Omens uit 2022. En tot voor kort uh, het album die ik uh, niet in mijn bezit had, inmiddels wel. Uh, ik, vorige week draaide ik trouwens nog Evidence tijdens mijn Request-uitzending. En ik moet zeggen dat het wel een erg lekkere uh, plaat was. Ook Nevermore klinkt weer typisch Lamb of God. Voor jou een van de favoriete nummers van het album? Of heb je er meerdere? Meerdere. Meerdere, meerdere. maar wel een van de? Wel een van de, ja. Okay. ja, ja en hoe ja. kwam je zo bij deze band? Wanneer hoorde je de muziek voor het eerst? Ik denk half jaar geleden of zo. Half jaar geleden pas. En toen kwam je ook in aanraking met dit album? Ja, toen ben ik verder gaan zoeken. En ik denk, dat klinkt wel. Ah, dat klinkt ook. Ja. En toen ben ik verder gaan zoeken. Nou, kijk. Zo gaat het, hè? Zo had het balletje ja, rollen. Geef mij dat ik uh, vier albums of zo, drie albums of zo. Ja, en waaronder ook een... Uh, Eerder werk van uh, Lamb of God... toen ze nog Burn the Priest heten. Daar heb je ook een ja, nummer van uitgezocht. Ja, ja, ja, ja, ja. dat ja, ja, is zo lekker nummer. Nemen. Daar gaan we zo draaien voor je. Uh, en Welke band heb je als... Uh, meest recent uh, ontdekt? Dat is een van de laatst ontdekte bands. Ja, maar het komt dus niet uit... dit jaar, wat ik je opgestuurd mm -hmm. had. Dat was... Uh, Aesthetic Perfection. Aesthetic Perfection, On, ja, die, ja. Heb ik, die hebben we toen gezien bij... Uh, Theo Lindemann... Als voorprogramma. Als zeiden. voorprogramma. Ja, en dat was wel uh, vet. Maar het is dat geen echte metal volgens mij. Meer industrial geloof ik hè? Het is van alles een beetje. Ja, een beetje apart. Uh, ja, het heel aparte band. was wel perfect bij Ramstein en natuurlijk. Het live maar... optreden was echt heel goed. Oké, okay. ik ga er eens een keer naar luisteren. Ik had er nog niet naar geluisterd overigens. Nee, maar, de heen. album ben is meer een beetje synthesizer. Maar ja. het corset waar ze voorprogramma deden, ja. dan was het echt meer ruig. Het was meer metal ook. Uh, het was meer metal, ja. Oh, oké. Okay. Nou, misschien was, hebben ze meerdere stijden. Dat vond ik echt heel goed. Ja, oké. Okay. We gaan hem ook zeker beluisteren. Niet hier vanavond, maar een keertje. Andere keer. Oh, andere <laughs> keer, precies. Is er ook een metalstijl waar je absoluut niet naar kan luisteren? Dat je echt afschuwelijk vindt? Nee. Nee, ik vind ja, alles wel lekker. Ik vind alles wel niet lekker. Oké, okay. nou, dat scheelt alweer. <laughs> uh, nou, voor de luisteraars thuis, mocht je zelf ook eens de gast willen zijn om jouw favoriete muziek uh, met mij en de luisteraars te delen, laat het me dan weten via een privéberichtje op de Facebookpagina van Play It Loud, at ZFM Zandvoort. En wie weet, zoek ik dan wel contact met jou op. Uh, Ga door naar jouw lijst. Ik had het net al gezegd natuurlijk. Uh, we blijven bij Lamp of God in de buurt. Uh, we gaan, uh, die zijn ooit begonnen natuurlijk onder de naam Burn the Priest... waar je ook een nummer uh, van aan de lijst hebt toegevoegd. Je koos voor het nummer Kill Yourself... wat een cover is eigenlijk van Stormtroopers of Death... Wist je dat trouwens? Nee, dat weet nee, ik niet. Nee. komt van het nee. album Speak English or Die uit 1985. Deze band was een project van gitarist Scott Ian van Anthrax, waarbij hardcore punk en trash metal werd samengebracht. Eerder genoemd album wordt gezien als de eerste crossover metalplaten ooit gemaakt. Nee. Wist je ook niet? Nee, wist je niet. En niet dat het de cover was. Nou ja, nee, nee. toch nog een nee. beetje Anthrax uh, vanavond in je lijstje. Ja. Dus uh, we gaan hem draaien. Kill yourself, dus maar het origineel uh, van Stormtroopers of Death in de uitvoering van Burn the Priest. Nothing left for you A worthless user And everything you do Van het debuutalbum Slipknot, ah, altijd vet. Yes. hoe kom je zo uh, in aanraking met uh, Slipknot? Dat is weer even wat moderner en weer wat anders ook. Maar ja, dat heb ik goed wel gehoord. Vet. Maar bent u vorig, ben vorig jaar, was het vorig jaar? Was er weg geweest ook, hè? Ja, ja kwam ik nou bij nou jou ver. binnen met helemaal gesminkt, weet je nog? Ja, ja, ik weet het nog. Ja. Ja, het was <laughs> helemaal gesminkt. Dat de glaasknoot, huisgenootje hebben gesminkt. Ja. Nee. Concert was vet. Ja, het stond helemaal vooraan. Gaaf. Dat ja, was op het veld, maar ja, ik kwam eruit. En ik heb een paar gekneusde gerieben natuurlijk. Ai, weet je de mosjepitten geweest. Ja, het wordt gedaald in geraakt. Ja. Dat weet je met. Uh... Dat uh, weet je vooruit inderdaad. Uh, dus uh, met uh, met concert inderdaad. Dus voor dit jaar heb ik uh, ken ik alweer in kaart komen. Dus. Kijk, oh, je dus gaat, gaat weer CNA, ga weer er weer naartoe. Ja, ik ga er weer heen tijd leuk ja ik heb het ook al een keer gezien maar altijd geleden hoor dus uh, nou zeker uh, zeker nou, uh, we gaan er uh, zo direct uit voor het uh, nieuws van 10 uur maar ik heb eerst nog het metal nieuws en na het metal nieuws krijgen we nog één nummertje te horen van uh, Metallica maar eerst dus uh, zoals gezegd het metal nieuws wat is er allemaal gebeurd in de metalwereld dat horen jullie zo over mij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 De Amerikaanse heavy metal band Riot 5 brengt op 12 april 2024 hun nieuwe album getiteld Mean Streets uit. En dat laat dus niet ongehoord voorbij gaan. De groep heeft namelijk een Europese tournee aangekondigd en daar zitten ook twee Nederlandse data's bij. Fans van de band kunnen naar de metropool in Enschede en Iduna in Drachten. Als support nemen ze ook de groep Tilgunner mee. Rock Werchter heeft op 17 januari een hele rits nieuwe bands en artiesten aangekondigd... en één daarvan is de Australische metalcore band Parkway Drive. Die stond vorige zomer nog op Graspop Metal Meeting. Nog een artiest wiens naam bij de meeste metalheads op Werchter een belletje zal doen rinkelen... is die van Tom Morello. Je kent hem als gitarist van Rage Against the Machine en Audioslave... Eerder had Rock Werchter reeds de komst van de Amerikaanse hardrockband... Greta van Fleet aangekondigd. Rock Werchter wordt georganiseerd van 4 tot 7 juli in Werchter. Hoe kan het ook anders? Martin Lacroix is overleden. De Canadees was van 2001 tot 2003 de zanger van Cryptopsy... en is te horen op None So Live uit 2003. Lacroix was ook de frontman van Spasme, Xerox van 2014 tot 2015... en Amity vanaf vorig jaar. Behalve als vocalist was hij hij actief als visueel artiest en maakte hij artwork en logo's voor onder meer Augury, Beyond Creation, Cryptopsy en Garguts. The Rotten Christ komt met een nieuw album. De vol opvolger voor het bijna vijf jaar oude The Heretics heeft als titel Pro Christoi en werd opgenomen in de Diva Sound Studios in Athene. Frontman-gitarist Saki Stolis is verantwoordelijk voor de productie. De releasedatum staat op 24 mei. Een kleine maand later is de Griekse band te zien op Graspop Metal Meeting. En dan gaan we door naar de volgende. Met de toevoeging van Wake, Deathless Void, Soth, Overruled en Darvaza is de line-up van het Graveland Festival compleet. Graveland vindt plaats op 24 en 25 mei in Hogeveen met naast de algenoemde bands ook onder meer Karkus, Necrophobic, Tiamat, Wolves in the Throne Room, Duel en Tudor op het programma kaartjes kosten 99 euro en zijn verkrijgbaar via www.graveland-fest.com De van oorsprong Deense metalband Merciful Fate en de Amerikaanse bassist Joey Vera van Amort Saint Faith Warning en X-Entrex hebben gezamenlijk besloten om de wegen te scheiden. Eind 2022 viel tijdens een Amerikaanse tonele, de Britse bassiste Becky Baldwin van Fury en Hands of Gretel al eens in voor Vera omdat hij andere verplichtingen had met Armored Saint. Nu treedt Baldwin op permanente basis toe tot Merciful Fate. Ze zal meespelen op het aankomende studioalbum, mocht die lang verwachte plaat ooit daadwerkelijk verschijnen. En gitarist Tommy Johansson gaat Sabaton verlaten. Het was een van de moeilijkste beslissingen in zijn leven. Zo laten 36-jarige zweet weten. Maar na 7 jaar bij Sabaton wil hij weer zijn eigen koers varen. Hij wil meer toeren met zijn andere band Majestica en met andere projecten. Tommy is nog niet gelijk weg bij Sabaton, maar zal aanblijven tot zijn opvolger is ingewerkt. Wie dat zal zijn, is nog niet bekend. En dat was het nieuws weer voor deze week. Volgende week houd ik jullie uiteraard weer op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Maar nu gauw terug naar jou, Mark. Want we hebben het laatste nummer uit je lijst dit eerste uur. En zoals gebruikelijk, save the best for last. Metallica mag natuurlijk dit eerste uur afsluiten. En je koos voor de titeltrack van hun laatste album, ja. 72 Seasons. Wat was jouw mening toen je het allernieuwste album van ze hoorde? Ik bedoel, zeggen: Wow. Ja? ja. En je vond je ze ja. beter dan de voorgangers? Uh, Death Magnetic of Hardwired, nee. dus Self Nee, niet beter, maar ja, het is toch wel weer het echt, echte met elkaar. Dit. Ja, ja ze kunnen alle er weer lekker oplossen inderdaad. Echt ja. Het ramwerk. Ze gingen al de goede kant op natuurlijk met de twee eerder genoemde albums, maar ja. nu is het weer vanuit trash. Het echt het ramwerk. Ja, zeker. Lekker. En een tijdje terug had je ook al het nummer uh, If Darkness Had a Sun ja, uh, aangevraagd uh, met een speciale reden. Wil je nog eens vertellen wat dit nummer voor jou betekent? Had Darkness of a Sun? Ja. Ja, in de, in de donkere dagen, uh -huh. als ik dat nu nummer opzet, uh -huh. dan ga ik denken dat het voor volgend jaar weer mooier weer wordt. Dat noem ik zon. Uh, ik, ik denk aan de zon. Oh, de zon. In die zin. Niet de zon, maar de zon. Ik denk maar... aan de zon. Darkness, donker. En als maar opzetten, oh. ik me opzet, dan denk ik, Zo krijg ik de zon. Oh, ja, ja, oké. Okay. Ja, dat, dat is dat wel een leuke redenering ja. inderdaad. Ja, ja, het is ja. niet... Ja, nee, wat je, je denkt. Nee, ja. oké, okay, maar je hebt je eigen redenering. Ik heb mijn eigen redenering. Dat en uh, en daarom ja, vind ik het nummer. Uh, dat is goed. Goed. Ja. Ja, oké, okay. nou, we gaan hem niet draaien, maar we gaan die andere voor je draaien. Nou, dus 72 ook. Seasons ook goed. We gaan eruit uh, voor het uh, nieuws daarna. Uh, dus blijf luisteren. na het nieuws van 10 uur zijn we er weer met nog meer lekkere muziek. Tot zo.